Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De insinuaties van Thierry Baudet van Forum voor Democratie en andere partijleden beschadigen de rechtsstaat en de democratie. Dat zei minister Kaag van Financiën in een interview na het debat over de Prinsjesdagstukken. Baudet suggereerde dat een geheime dienst Kaag tijdens zijn studietijd in Oxford zou hebben gerekruteerd. Daarop verliet het hele kabinet de Tweede Kamer en mocht Baudet zijn betoog niet meer afmaken. Volgens Kaag vertelt Baudet halve waarheden en doet hij aan framing... De Tweede Kamer heeft tot een uur of een vannacht gedebatteerd over de Prinsjesdagplannen. Het ging vooral over de maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden. De oppositie vindt dat er te laat wordt ingegrepen. Verder vinden veel partijen dat er meer steun moet komen voor het MKB. Vandaag mag premier Rutte reageren op de kritiek. De Europese Unie overweegt om nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen. Dat heeft EU-buitenlandchef Borrell gezegd op de VN-vergadering in New York. Om wat voor sancties het precies gaat is niet duidelijk. Volgens Borrell zijn het zowel individuele maatregelen als sancties die hele sectoren treffen. Hij zei verder dat de EU-landen wapens blijven leveren aan Oekraïne. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen kwamen gisteravond in een extra vergadering bij elkaar om te praten over de situatie in Rusland en Oekraïne. Bijna 200 grienden die gisteren aanspoelden op het Australische eiland Tasmanië hebben het niet gered. Er zijn nu nog maar 35 van deze walvissen in leven. Reddingswerkers doen er alles aan om de dieren in leven te houden, maar dat is bij de meeste dieren dus niet gelukt. Een belangrijke oorzaak zou de stevige branding zijn aan de westkust van het eiland, waar de dieren zijn gestrand. Precies twee jaar geleden spoelden op Tasmanië 470 grienden aan, een recordaantal. Mogelijk trekken de walvissen voor voedsel naar de kust. Het weer. Het is fris met hier en daar misbanken. Vanmiddag is het zonnig en droog. Later kunnen er wel buien vallen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort Is zin in VFM. hebben nu de nacht. Tennessee Het uitzet van Zon Zee Zandvoort en Zomerhit So kind of life. So were you Apet is the woman in hand. Zomzebra en het geluid van de zomer op CFM Hoor je nu overal? Hoor je nu overal? Ieder etmaal weer. ZFM Soundboard. Oh gebruik me, als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent, toch gebruik me? Oh gebruik me. Thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou, bestem maar ben Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil. ben ben altijd erop en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg tegen mezelf. Ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen. Stop but taking the Van de twijfel Oh yeah. hey, zel mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan oh. en loog oh. Nog uit je gesproken op de pijpel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder duidelijk alles dat ik zei, dat is bedacht Buren mij te trekken, mij te hebben in je macht Het is jou gelukt, baby, maak maar stuk dus Weet je, houd van kwijtgaan, weet dat ik je uitles uh, Weet je, uit van bakjes. weet hoeveel het kost dus Zie me naar de zaadruks, sana Oh, gebruik me. gebruik me Stel de dingen dat je stiekem Nog een beetje van mijn bent Oh, gebruik me Oh, gebruik me Ik ben niet thuis, waar Gebruik me, oh gebruik, me. Oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemmer b. Zie en